Met het NOS -journaal. De NAVO-top in juni in Den Haag wordt waarschijnlijk twee keer zo duur als gedacht. In de voorjaarsnota wordt een bedrag genoemd van ruim 183 miljoen euro. Eerder werd uitgegaan van 95 miljoen. Vooral veiligheidsmaatregelen zijn duur. De dreiging in de wereld is toegenomen en er komen meer mensen die beveiliging nodig hebben. Ook inflatie en gestegen personeelskosten spelen een rol. Ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Defensie en Infrastructuur en Waterstaat betalen de rekening voor de NAVO-top. Het vertrek uit Den Haag van NSC-leider Pieter Omtzigt valt zijn secondant Nicolien van Vroonhoven erg zwaar. Dat zei ze gisteravond in Nieuwsuur. Omtzigt zei gisteravond dat hij om gezondheidsredenen de landelijke politiek definitief de rug toekeert. Premier Schoof noemt het besluit van Omtzicht moedig, maar ook spijtig. De politie heeft in Schiedam twee verdachten aangehouden na een steekincident. Daarbij kwam vannacht een man om het leven. Het gebeurde op het Bachplein, ook in Schiedam. En in Den Haag is een man van 21 overleden na een schietincident. Hij werd gisteravond beschoten in de wijk Laak. De Hagenaar werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed een paar uur later. Een muurschildering van Anne Frank in Amersfoort is vernield. Iemand heeft het gezicht uitgewist. De schildering zit al 16 jaar aan de binnenkant van een geluidsmuur langs de A28 en was kort geleden nog opgeknapt. Op sociale media reageren mensen geschokt. Ook de kunstenaar vindt het jammer, maar hij zei tegen RTV Utrecht dat hij het gevoel heeft dat er een boodschap achter zit, omdat het best netjes is gedaan. Hij wil daarom graag in contact komen met degene die het gezicht van Anne Frank heeft uitgewist. Het weer in het noorden kan het nog mistig zijn, maar die lost snel op. Verder vandaag zonnig, met vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 13 tot 18 graden. En ook morgen zon, afgewisseld door wat bewolking en iets hogere temperaturen. Dit was het NWS-journaal. ZFM, een verkeers verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Toebak leeft. Toebak leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, straks geschiedenis en dan. Hé, hey, er komt een schip aan. Weet je, was echt een heel oud schip, zeg? Wauw, daar straks meer over. En ja, onder andere, wie gingen trouwen? The great day approaches at last when Grace Kelly of Philadelphia, USA, will become the bride of Rainier. En helaas moesten we afscheid nemen van. Nou, voor wie was dat? Ja! Echt, wat was dat altijd leuk om naar te kijken, gewoon dat. Maar goed, eerst maar even een mopje muziek hier op de radio. Zeker. Niks leukers dan even naar mensen kijken. En Sam Fender, die heeft er een plaat over gemaakt... ...de dramatiek is zijn stem. Soms heeft hij wat kritische teksten. Maar dit is gewoon simpelweg het naar mensen kijken. en verbaasd zijn over... Oh kijk, heb je die gezien? Ja, leuk altijd om naar te kijken. kijk in het verleden? Wat gebeurde er door de jaren heen? kijken ook weer even naar de mensen en vooral, ja, naar het verleden. Ja, wat leuk. Hè? Kijk, hier komt hij aan. En meer voor het eerst aan, zeg maar. We gaan terug naar 1600. Het Nederlandse Galjoen de Liefde bereikt ons eerste in Japan... En dat is uh, onder het vloot van de Mechelhansen Company. Volgens mij moet ik dus zo uitspreken. Het schip boog 300 tot 340 ton. Ja, dat is heel wat. Uh. Ja. En het waren twee uh, Vlaamse kooplieden, Pieter van der Hagen en Johan van der uh, Veerder. Die hadden het uh, uh, opgezet. Die hadden zelfs, ja, we gaan met vier schepen gaan we naar Japan toe. Dat was de hoop, de liefde, het geloof en de. De trouw, die zijn naartoe gegaan daar. En die, nou, in ieder geval de liefde kwam daar als eerste aan. En er was 110 bemanning toen ze daar voor het eerst heen gingen. Uiteindelijk kwamen er geloof ik maar 40, Nee, 24 man kwam daar maar aan in Japan. Want onderweg hebben ze toch alleen narigheid meegekomen. Meegemaakt en uiteindelijk William Adams die bleef in Japan. En die heeft ook brieven gestuurd vanuit Japan naar Nederland. Oh, en vanuit die brief hebben ze alle die brieven die hij heeft gewisseld, hebben ze alle informatie kunnen halen. Het is wel een bijzonder verhaal dit. Over dit, de Galjoen de Liefdeing van 1600 in Japan aan. Om allerlei dingen te verhandelen toen al. Het ja. Ja, was ook een periode dat er in uh, de Tweede Wereldoorlog had je in 1942, maar ook in 1943 had je dus eigenlijk protesten. Want de protestantse en Rooms-Katholieke kerk in Nederland... protesteren tegen de joodse vervolging. En in de kerken wordt ook een protestbrief voorgelezen... naar aanleiding van het bord verboden voor joden. En in 1943, dat vind ik ook al een, een, een heel stoer verhaal... het 20e jodentransport vanuit de Dossin-kazerne te Mechelen, Mechelen... richting Auschwitz, wordt op de spoorlijn Mechelen-Leuven... tegengehouden door drie jonge verzetslieden... Door een aantal van de gedeporteerden kon ontsnappen. En Nergens in Europa, zeggen ze hier, werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog. een dergelijke bevrijdingsactie uitgevoerd. Oh, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Zijn daar films van? Dat moeten gaan ze wel. Ja, er zijn zoveel films van. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, sowieso. Heel veel dingen zijn tachtig jaar geleden momenteel natuurlijk. En uh, een van de dingen die tachtig jaar geleden. is. Het, uh, ja, het onder water zetten van de Wieringenmeerpolder. Ja. En dat. Uh, waar, waar, waar, heb ik dat nou? Dan kan het wel ergens. Maar goed, straks daar nog even meer over. Andere dingen die speelden onder andere... in, uh, ja, dit. In 1956. The Great Day approaches at last... when Grace Kelly of Philadelphia, USA... will become the bride of Rainier, prince of Monaco. Grace Kelly trouwt met prins uh, Reinier en uh, dat gebeurde in 1956. En ze werd uh, ja, ze dan zeg maar uh, hoogheid en haar complete titel was... ...Hare doorluchtige hoogheid voor Grace. Dat was de vertaling van... Kijk, ja, okay. Grace van de Naar, van Monaco. Ze kregen drie kinderen en ja, helaas op 14 september 1982, toen was ze 52 jaar oud, door op een kronkelig weggetje waar ze eerder een film had opgenomen met... Toen uh, was waarschijnlijk dus een lijst. Kijk, om, daar stond de camera. Ja, zoiets was het, denk ik. Maar <laughs> uiteindelijk kreeg ze een hartaanval en toen, ja, toen raakte ze de macht, de macht, over, macht. over het stuur. Princess Grace of Monaco, Grace Kelly... Died vandaag in Monte Carlo van verwondingen ze in een vuurige auto crash vannacht Ze was 52 jaar oud. Palace-spokesman zei dat de prinses is overleden aan een hersenhemorragie. Was... Ja, en natuurlijk was dramatisch natuurlijk, maar is goed, hij is wel een aantal jaar gelukkig getrouwd geweest met deze prins Rainier. Dus daar moeten we Maar het was uit. dus niet de paparazzi die haar achtervolgden. Nee, ik je bent hier bij een andere prinses. Het zie is. een beetje een link. Er waren wel geruchten over hoe dit is tot stand is gekomen. Want er ook drie kinderen en Stephanie die zou achter het stuur hebben gezeten. Dat is later weer ontkracht. Want haar dochter was toen wel oud genoeg om auto te rijden. Maar ja, dat mm. waren de verhalen. Maar goed, dat is uh, later niet uh, waar gebleken. Okay. Goed, wat in mee? 2004 wordt André Kuibers wordt als derde in Nederland geboren ruimtevader gelanceerd. En zijn bestemming is het International Space Center. Vanuit de uh, Baikonur in Kazachstan. Hij ging samen met de Russen Gennady Padalka en de Amerikaan Michael Finken de lucht in. En hij uh, is op 30 april weer geland in de steppen van Kazachstan met de bemanning. Van de soyuz tma Ja, ik weet het nog wel. Oh, dat was heel mooi. Ja. ja, hallo schat. Hoor je mij? Ja. <laughs> dat is erg leuk. Zat hij daar onderuit gezakt? Al die astronauten die brengen geen woord uit. En hij was een van de weinigen die heel positief klonk... toen hij met zijn vrouw belde. Ja. Dat was heel schattig om te horen. Gewoon. Maar goed, hij is nog steeds Sorry. bezig met fanatiek... met de, de, ja, sowieso naar de wereld te kijken waar we mee bezig zijn. Net zoals met die andere uh, man die ook zo kritisch was... op de hoe wij met de wereld omgaan die overleden is... Humanity... Ja. Die, uh, die, die, die in die rolstoel zat ook? Nee, nee, nee. Oh, oh. Uh, ach, kom straks wel. Nou, kom eens dus Goed, 1980. Uh, na uh, 577 afleveringen... Oh. Ja, ...nemen we afscheid van Pipo de Clown. Voor het laatste TV. Bedacht door Wim Muldijk en Cor Wietje. Nam de rol op zich en uh, vond het wel leuk leuke uh, snappel. Dus hij is dat blijven doen. Pipo, dit is kinderbedtijd hoor. Jou, ja, hoor. En die eerste serie afleveringen, die dus Hallo. in 1958 voor het eerst op televisie kwamen, die waren uh, ja, dat ze op zolder woonden, de hele familie de uh, Clown. En later zijn ze met die woonwagen gaan rondtrekken. En uiteindelijk in uh, uh, serie 5 kwam Sniffen Snuitje erbij. Onder andere door uh, Rudy Valkenhagen gespeeld. Ja. Later ook nog weer in de film, toen was hij best wel oud, toen speelde hij nog een keer. En natuurlijk had je ook nog uh, uh, De Dikke Deur met... Uh, Piep ook, oh ja. Ja. dat roepen we af en toe nog wel. Dat zijn van die klassieke stukjes tekst die in je hoofd blijven zitten. Ja. Goed, nou, uh, nog één dingetje. Ja, ik had nog één dingetje. Ja? En dat was. Dat uh, um, de ecstasy, uh, of LSD, LSD, werd uitgevonden in 1943 door Albert Hoffman. Oh! Dat was, uh, ja, hij ontdekte het hallucinogene effect van LSD. Ja. En dat heeft nog zo lang geduurd voordat het echt gebruikt werd overal. Ja, ja, ja, goed. Soms, uh, is het ook niet uh, ooit gebruikt bij het verwerken van allerlei uh, trauma's? Dat zou de... best kunnen, ja. Zou het wel kunnen uh, was het niet uh, Larry Le die daarmee bezig is geweest? Een of andere, Geen idee. Ja, ja. Die zegt van je moet meer drugs gebruiken, De school hoeft niet meer. Je moet gewoon meer naar jezelf, in, in jezelf keren ja. om uh, tot. Uh, Blijf die punt bij te komen. jezelf. Ja, zeker. Nou goed, ik had het net over de uh, 1945, dat het 80 jaar geleden is vandaag, dat de Wieringermeerpolder polder onder water werd gezet. De Wieringermeer. meer? Eens een vruchtbaar stuk land, met veel moeite en energie op de zee gewonnen. Eens de graanschuur van West-Nederland. Op het laatste ogenblik en nutteloos door de Duitsers onder water gezet en grondig vernield. Ja, zeker. Grondig vernield door de Duitsers. Er waren zo'n verhalen dat het onder water zou worden gezet. En uiteindelijk van het laatste van de oorlog werd hij toch onder water gezet. En uh, dat was om de oprukkende uh, op uh, geallieerden te vertragen. Het is een rare theorie, want de oprukkende uh, geallieerden waren 100 kilometer verder. Er was ook een verhaal dat ze niet wilden dat de Duitsers daar zouden landen met, met vliegtuigen. En dat ze dan de afsluitdijk zouden kunnen uh, innemen. En dat ze zouden Duitsers kunnen uh, verdrijven. Dus er waren allerlei theorietjes. En het is nooit helemaal duidelijk waarvoor ze dat gedaan hebben. Maar goed, het was wel in ieder geval dwarsigheid van de Duitsers. En ik moet zeggen, mijn vader woonde destijds in een de Wieringermeer. En die kan oh. zich vaag nog herinneren dat hij op paartenwagen wegging. Maar zijn broer zegt, we waren helemaal niet op paardenwagen, Dus een vage herinnering daar nog aan. Maar goed, het was wel een hele happening in ieder geval. Dat, uh, ja, dat Wieringermeer polder onder water te zetten. Nou goed, tot ja, zover de verjaardag. Nee, straks de verjaardag en de geschiedenis. En uh, eerst maar even een mopje muziek, dames en heren. Uh, ik zit even te kijken wat ik klaar ben. Ik ben helemaal stuk door mezelf. Oké, okay, goed. Straks uh, de verjaardag. Wie is verjaardag de op deze 19 april? Is maar even Circawave. Grote wolven. Uh, grote golven. I ik... get this feeling, get this feeling that I don't belong. Every conversation, I'm just wishing I could be alone. Song, Let's live together. Dat is de plaat. En uh, vrolijkheid. En top natuurlijk. Het is er weer tijd voor. We ze Zeker. Lanzen we we'll ze kijk, Is er een nieuwe dit? Lanzen nou nieuw. Nieuwe is er niet we meer hoor. is er al een tijdje dood. Maar hij is wel jarig vandaan. Johnny Hoes is vandaag jarig. Ja. En hij zingt op zijn eigen verjaardag. Hij is waarschijnlijk verantwoordelijk voor... Wat was het? Duizend plaatjes. Hij heeft echt heel veel bekende platen gemaakt. Onder andere ook dit hè. Oh. Ben Echt een soort inspiratiebron geweest voor dit radioprogramma. Echt regelmatig put ik nog uit zijn collectie. Oh, wat ben je mooi? Ja, zeker hoor. Oh, wat Dat ben zeg je ik regelmatig als mijn vrouw weer van die tweedehands kleding heeft gekocht. Dan zeg ik, oh, wat ben je mooi? Even serieus, ja, ik vind het schitterend. <laughs> nou, even die hondentoon weg. Hij, is, uh, uh, hij was geboren in 1907. Ik heb niet eens opgeschreven wanneer hij overleden is. Weet je dat wel? 2011. 2011. Oh, maar, maar wat is gewoon het mooie vind... Hij is wel dat... oud geworden dan. Ja, best wel. Ja. Maar hij had dus gewoon wel een eigen platenmaatschappij. Hè? Echt wel? Telstar. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat hij fan was van die voetbalclub of zo. Ik weet ja, het ook echt niet. niet. Ik, denk dat, uh, ik denk dat heel veel mensen ook wel een beetje met hem aan de stok hadden. Want nog grofweg zangeressen zonder naam hadden met hem aan de stok. Die vond sowieso dat ze altijd kort betaald uh, kregen hoor. Ja. Dus uh, ja, goed, hij was echt gewoon platenbaas hoor. Dat ja, maar hij had ook. Uh, Eddie Walli, de Heikrekels, de, de, hij is de producent van de wereld, 'De vogeltjesdans. Oké. Okay. Grappig nou, hè? Jazeker. 450.000 exemplaren verkocht van, uh, och was ik maar bij moeder thuis gebleven. Ja. Het is het is best verkochte Nederlandstalig singletje uh, singeltje aller tijden. Dus. Ik zie ook normaal erbij staan en doe maar. Ja, nou, doe nou maar even. Nou, nou dat vind ik wel welwillend. Ja, wel leuk. Dus hij mag geëerd worden. Goed, uh, hij overleed in uh, 1987, toen was hij 92. Tekenaar Anton Piek. Op 19 april 1895 wordt Anton Piek als helft van een tweeling geboren in Den Helden. Op zijn zesde jaar krijgt hij tekenles en als hij elf is... wint Anton de eerste prijs in een tekenwedstrijd met een stilleven. In tekenen zal hij zijn verdere leven uitblinken. Zeker. Hij gaf ook lessen aan school, maar dat deed hij echt voor het geld. Hij wilde het liefst gewoon lekker op zolderkamers, wilde die nostalgie tekeningen maken. Want daar was hij echt een uh, grote fan van. Allemaal van die nostalgische prentjes. Oh ja, vroeger was alles veel mooier. Ja, Gelukkig dat je niet kan ruiken, dat geldt alweer. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk het sprookjesbos van de Efteling ontwikkeld. Hij heeft echt ongelooflijk veel boeken geïllustreerd. Dat je denkt van, oh kijk, er zijn weer tekeningen van Anto Piek te vinden. Het grappige, hij was dus een van een tweeling. Henry Christian Piek die werd ook geboren op deze dag. Uh, die is niet zo heel erg oud geworden. Die is in 1971 overleden. Maar die is niet zo beroemd geworden ook. Maar nou ja, hij is wel architect. Ja. En hij is wel, ook wel uh, een kunstschilder geweest. Grappig daarentegen, hij is hij wel weer de vader van Han Piek, En dat is wel een hele bekende gast. Dus een hele bekende familie sowieso. Die heeft heel veel bekende meubels ontwikkeld. Dus oh, daar ken de, jij hem weer van. Daar ken ik hem natuurlijk weer van. <laughs> dat is grappig. Goed, het ging in instantie over Hans en Henry Piek, die vandaag jarig zou zijn geweest. Oké. Okay. Ja, vandaag is ook uh, de geboortedag van John, John Kraaikamp senior. Ja. Nederlandse acteur en comiek. En hij is natuurlijk ook in allerlei... Uh, het Sonny in huis en zo heeft hij gespeeld. En van alles. Ja hoor. Wel leuk. Lekker een komt, Hè? Altijd het was mannetje. Net, uh, hij is ja. ook ooit samen begonnen met met Rijk de Gooier. He? Rijk de gooi. Ja, ja, dit hè. De dans is de ja. Hij speelde eerst de bas, de bas. Jong, Krijg senior. Hij speelde de bas en toen kwam hier Rijk de gooi tegen. Die zegt van hey, kunnen volgens mij wel samen wat doen. En toen hebben ze samen van 1956 tot 1974. Toen vond Rijk de Gooi... Nou, ik ga met een solocarrière carrière beginnen. Gewoon. Ik ga gewoon lekker acteur worden en zo allemaal. En uh, die uh, Rijk de Gooi... Die wil ook echt verhalen vertellen. En je denkt, maar gast, echt waar? Jij was bij dat ze... Uh, die, uh, Himmler gingen uh, arresteren... in de Tweede Wereldoorlog. En ook dat ze hem gingen fysiëren. Echt, nou, echt van die uh, verhaal. Wel niet lulverhalen van. gewoon. Maar <laughs> oh, goed, uiteindelijk waren echt twee... Uh, uh, vrolijke gasten bij elkaar. Dat is wel duidelijk. Ah, het grappige is wel, want zijn zoon woont hier in het dorp... en die speelt opa in de goede tijden, Opa Henk. Ja. En hij lijkt nu steeds meer... op hoe zijn vader was toen hij oud was. Ze dus oh, dus ja. gaan allemaal op elkaar lijken. Dus zo grappig. Hij, wordt, dus, uh, uh, hij, hij werd niet zo oud in 2002. Overleed hij. Ik heb de Dunley Moore... Dunley Moore, uh, uh, ja, in 2002 was hij dus 66. Je kent hem nog, uh, ja. Je kent hem hiervan natuurlijk, hè? Ja. Wat gaat er nou gebeuren? De bolero. Hij zat in de film met Derk, de film Ten. Oh. My uncle turned me on to it. Uncle Fred said the bolero was the most descriptive sex music ever written. Ja, yeah, zeker. Ja, zeker. Bo Derk vertelt hier tegen Dunley Moore van... Ja, de Bolero, die moet je hebben. Want daar kan je goede seks op bedrijven. En ja, Bo Derk was een geweldige vrouw om naar te kijken. Het was een hele bijzondere film. Maar goed, op een gegeven moment was er wel iemand die zei van... Nee, was even klaar, zeg maar. Goed. Helemaal gehad ermee. Ja, ja vandaag is ook uh, jarig Karso Dunmes. En denk je, wie is dat? Maar zij uh, is een Nederlandse pianiste en zangeres... En uh, zij uh, heeft ook meegedaan met de beste zangers. Maar er was toen de tijd was er een enorme aardbeving in uh, Turkije. En zij heeft allerlei acties gestart yeah. om daarvoor geld op te halen en zo. Oh ja. Dat zegt jou helemaal niks dus? Nee. nee Oké, okay, nee. Nou, het zijn een leuke, leuke dame en heel enthousiast. En, maar die wordt dus pas 35. Oké. Okay. Ja, jonge much. dame nog. Nou, ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Hij zat natuurlijk in The Voice of Holland... Daar, waar die gasten allemaal niet ingezeten heeft. Dus ongelooflijk, hij was, was is bij... Rutje Kut, uh, Rotze Kut, sorry. En uh, Candy Dolfer, hij is hier jaarlang mee geweest... met Jan Akkerman. Uh, hij was lid van de, de band van Marco Borsato. De Evers uh, Band zat hij in... Uh, maar goed, in 2022, ja, toen was er toch wel iets anders aan de hand. Want toen had je natuurlijk uh, iets met uh, The Voice. Ik heb het over Jeroen van Rietbergen, hij wordt vandaag 44. Hij uh, werd door Tim Hofman natuurlijk uh, dicht van uh, machtsmisbruik, seksuele handelingen. Hij heeft er later ook bij, uh, hij heeft het ook toegegeven dat dat niet helemaal gegaan is zoals het zou moeten. En uiteindelijk is hij dus ontslagen bij uh, uh, The Voice. En uh, er waren natuurlijk genoeg mensen die daar nog even iets over wilden zeggen. U kijkt het liefst naar het grootste ongeluk. De put waarin ze vallen kan niet diep genoeg zijn. U buigt zich over de rand, kijkt naar beneden en wijst aan wie u herkent... Ja, die verkreukelde blonde vrouw. Dat is Linda de Mol. Huh? dat is ook toevallig. Op het marktplein staan ze net haar ex-partner te verbranden. Even kijken wat de deskundigen daar nu weer van vinden. Zeker, het was echt. echt overal hoorde je alleen verhaaltjes erover. En Maarten van Rosmalen moest er ook even iets over zeggen. Over deze Jeroen van Rietberg. En ja, Lind, ik had wel begrepen dat ze wel weer bij elkaar waren, geloof ik. Ja, ja, ja ze ja, zijn ja, wel ja, weer ja, bij ja. elkaar. Dus nou, dat zou toch een flinke stap zijn die ze heeft moeten maken. Ja, Goed, ja vergeven, vergeven, hè. Dat ja. is, uh, het is ook een kunst op zich. Vandaag is ook Ruby Wax-jarig. Zij is een uh, Amerikaanse comedienne die maakte carrière in het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van de alternatieve comedy in de 80e jaren. En zij is vandaag uh, 72 jaar geworden. En uh, ja, je kent haar als je er ziet. Het is echt, uh, ja, het is heel over... Ik was helemaal vergeten, maar ze is een heel overdreven tante. Ja. En het is vooral. Uh... Gastrollen in de Absolutely Fabulous dat ze? Ja. En ze is natuurlijk ook heel populair geworden, omdat ze uh, echt de Amerikaanse vrouw neerzet. Dat is heel overdreven en uh, echt zo aandrukkelijk aanwezig. En, nou goed, ja. Ze heeft heel veel mensen geïnterviewd, ook Nederlandse mensen. Onder andere Katje Schulman heeft ze geïnterviewd. Daar al leuke filmpjes over haar te vinden. Uh, een van de leukste filmpjes die ik wel vond, is met uh, Donald Trump. En luister even wat hij hier zegt. Why would you want to run for president? Because <laughs> a president would want this gig. Well, it really is. We could save a lot of money with Air Force One. We wouldn't need Air Force One. Think, of, think of how the taxpayers would benefit by that. Wat hij hier zegt, ze oh, interviewt hem in. Een vliegtuig. Een van zijn luxe vliegtuigen die hij toen al had. Jaren geleden. Toen was hij nog geen president. En daar staat er wel tegenaan. Ze van, nou ja, misschien wordt hij wel president. Waarom zou je dat willen? Nou, kunnen die Air Force One kunnen we ook gewoon wegdoen. Het kan allemaal geld besparen. Dus hij heeft destijds allemaal dingen gezegd waar hij ja, niet op terug is gekomen. Nee, weet je. Ruby Wax. bla. bla. Was, ja, heel kritisch. En uh, onder andere door de Britse sitcom Girls on the Top is ze echt groot geworden. Dat is een van de dingen. Dat, uh, ja, goed. Tot zover de verjaardag. wel dames en heren. Straks even, ja, de, de, de Jolande-keuze en eh uh, Zandvoortse berichten en uh, waar is ook weer het draad van het verand? Oh, dit. Zeker. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the life from my life? Bad habit, even worse. 50 i'm a sucker for looks asked for it here it is a quick example cause you wanted the hits i think you're scared of being Everyone has secrets, but not everyone can fool a man Like that, it set me reeling Still not the same It's like my capacity to love and give has changed I guess I'll thank you, in spite of your name again The past and pass, and I'll outlast The hate to find real love that's not pretend How basic Show phone numbers, pointing fingers, pitching chats, and different apps, that's Yeah. It's not funny, it's so funny Sorry, het was niet Twisters, maar Joe, Joe had uh, pas geleden een grote hit met die Ending and No Start, geloof ik dat Vooral voor, uh, via Instagram werd het een grote hit en dit is van zijn nieuwe album The Crux. Uh, nou ja, goed, uh, het is niet een hele grote hit, maar het kan misschien allemaal nog gekomen. Goed, het is tijd voor de Zandvoorts, we willen even kijken wat hier allemaal speelt. Vorige week begonnen ze met sanering van de herinrichting van het overloopterrein, parkeerterrein De Zuid natuurlijk. En uh, eerst gaan ze het noordelijke deel uh, uh, achter bij het speelveld gaan ze aanpakken. En dan wordt het afgewerkt met gras en betontegels. En daarna pas het zuidelijke deel. En dan gaan ze grote betonnen platen, gaan ze de ondergrond helemaal afsluiten. En tussen de twee gedeeltes komen dan twee grote plantenbakken. Een soort groene afscheiding. En dat moet allemaal in juni klaar zijn. Want ja, straks met de zomer moeten wel weer auto's kunnen worden geparkeerd worden. Ja, natuurlijk. Dat is wel weer fijn. Dus money, money, money. ja. Ja, de Rotary Club van Zandvoort heeft bij de jaarlijkse uitreiking van de opbrengst van de Zandvoort Circuirrun. een cheque van 38.790 euro uitgereikt aan uh, stichting Villa Joep. Het bedrag gaat gebruikt worden voor het onderzoek naar kinderkanker. En uh, ze zijn uitgebreid uh, bedankt door de organisatie. En uh, voor lokale doelen mocht de voorzitter nog het prachtige bedrag van 1843 euro in uh, ontvangst nemen. Dus, uh, dus de circuit Zandvoort, de champignon en de gemeente Zandvoort en Holland House Fashion zijn uh, degenen die dit allemaal georganiseerd en ondersteund hebben. Oké. Okay. Dus nou, dat is uh, leuk toch? De circuit komt met een reactie over de Ries en het uh, college van BMW en de gemeenteraad. Uh, die, uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei kritische vragen over. Van wat, wat gebeurt er nou met dat, uh, met dat oude... Een het is nu afgebrand. en Het moet nu ook worden opgeleverd, schoongemaakt worden. Maar goed, het, iedereen wijst er nou van... ga er iets mee doen. Maar het schijnt dus al, jaren tijd, uh, al jarenlang al uh, in idee te zijn... dat ze daar iets willen bouwen. Maar dat de gemeente daar geen toestemming voor geeft. Ze willen daar uh, ra, uh, jaar rond een um, uh, strandpavioen bouwen. En daar kunnen ze niet op één lijn mee komen. En uh, ze waren wel een beetje gepikeerd... omdat er zo kritisch naar wordt gekeken. Terwijl het eigenlijk bij de gemeente duidelijk moet zijn, al heel lang duidelijk is... wat ze daarbij willen. Maar dat ze niet op één lijn komen. Dus nou, dat wilden ze even bekendbaar maken. En uh, ja, ze zijn daar bezig... met een of andere chique hotel-in-die-zee-reep... neer te gaan zetten. Uh, nou, daar, ja, daar moeten ze nog over praten. dus uh, ja. Ja, iedereen, nou, Heel veel mensen wisten dat niet. Die denken van, doe iets! Maar ze zijn wel bezig. Oh, gelukkig, gelukkig Ja, het is toch wel een uh, nare plek om te zien. Uh, de Comedy Coop komt naar Zandvoort. Wat is de Comedy Coop? Het zijn dus acht comedians... En die gaan dus stand-up comedian doen. En het is in het oude raadhuis van Zandvoort. In het theater op Paradijsvogels. En je kan tickets boeken door uh, naar de Comedy Coop te gaan. En uh, het is slechts 5 euro. En ik krijg je nog een glas drinken bij. Ook. Nou, ja, nou Dus geen geld. Ik heb, ge, ik heb geboekt. Ja? Ik ga de 11 e mei. Maar er zijn meerdere voorstellingen. Oké. Okay. Dus uh, het is leuk om uh, gewoon even... ...live naar iets toe te gaan. Ja, zeker. Zeker ja. voor deze prijs. Ik ja, voor het die gewoon prijs laten. zeker. Normaal betaal je daar een wijntje voor voor 5 euro. Ja. He? Zeker. Ja. En dan denk je nog, Wacht, oh, oh, red je het allemaal wel? Echt daar? Ja? Of moet ik 6 euro betalen? Kan je daar wel rond? Nee, zo. Oké, okay, ophouden mee. Een uh, voor uh, babbeltrucs uh, in Zandvoort, de rechtbank in Leeuwarden, heeft 10 april 2 uh, jonge Amsterdamse mannen veroordeeld... In een rol van 14 zaken, waarbij je dus uh, drie zaken in Zandvoort afspelen. De babbeltruc, je kennen wel, als die komen binnen en ze zeggen van. Of ze bellen je eerst op en ze zeggen van. Nou, uw uh, spullen zijn in gevaar. En wij willen graag uw sp spullen veiligstellen. Dus. Uh, ik kom ze ophalen en ik ga ze in een kluis. Nou, je kent hier het verhaal allemaal wel. Ja. Uiteindelijk hebben ze dus drie mensen hier uh, geld afhandig gemaakt. Uiteindelijk zijn er 300.000 euro aan spullen buitgemaakt. Uh, juwelen, geld, cash, nou, noem het allemaal op. En deze twee mannen zijn dus opgepakt. Uh, de een zegt, ja, ik was alleen chauffeur. Ja, die uh, krijgt 30 maanden gevangen... En tien maanden voorwaardelijk. Uh, en een proeftijd van drie jaar. En uh, de andere krijgt 240 dagen. En nou ja, goed. En uh, 100, uh, 200 voorwaardelijk. Ze krijgen ook nog werkstraf van 160. En volledige schadebedrag moet terugbetaald worden. Hmm. Dus ik hoop dat alle spullen nog terug te vinden zijn. Ja zeker. Want nou, waarschijnlijk niet. Is, uh, dit is gewoon echt zo slap oh, dit, om dit te doen. Weet je wel. Ja, nou, ja. ja je moet toch uh, geld verdienen hè. Dus ja. we we dat verdienen hè. Zeker. Dus, um, er is uh, in de Zandvoortse Courant staat, achterop staat uh, het hele programma voor de Koningsdag en uh, 5 mei. Ja. Er worden nog vrijwilligers gezocht die willen helpen bij de kinderspelen. En als je wil helpen, stuur dan een mail naar info.koningsdag.nl. En er is eens dan weer een rommelmarkt en daarom zijn wij er volgende week niet. Ik weet dat het heel treurig is en ja. jullie missen ons nu al. Ja, maar uh, ja, wij, wij moeten naar de rommelmarkt. Het en, klinkt echt heel droog dit. Ik had het zelf niet benoemd, maar goed. <laughs> nee, hoor, Ik maar, had een andere vraag verteld. Uh, we hebben het idee maar. dat iedereen op de rommelmarkt loopt. Dus uh, de, we hebben geen luisteraars volgende week Oké. Dat is duidelijk. Je hebt het ingedekt. Er is een demonstratie van OSS. En er is de officiële opening, Aubade, uh, op het Raadhuisplein. Okay, de nou. Dance Academy gaat nog dansen. en. Uh, nou, Het wordt gewoon een fijne dag. Jazeker. vergadering vandaag of in, het, in de te in lezen. En, uh, wat was ik Een... Record gevestigd. Een raadsvergadering die zeven minuten duurde. Oh. Uh, soms wordt het echt nachtwerk. Uh, maar dit was de kortste ooit. Uh, ze gingen onder andere uh, bij verschillende dingen gaan. Stonden ze stil. Onder andere Gerrit Verstegen. Die in de jaren negentig uh, allerlei dingen heeft ontwikkeld. En bij cda uh, A was. Nou, daar werd over gepraat. Uiteindelijk, het belangrijkste wat er be werd uh, besproken is. Er was geen discussie over de z uh, zfm uh, z -machtiging. Van oh. vijf jaar. die werd oh. gewoon zo. Ja Hup. zeker. Er moet natuurlijk wel samenwerking door op gang worden gezet met Haarlem 105. En daar wordt nog naar gekeken. Maar goed dat was een van de belangrijkste punten. Die werd besproken natuurlijk. Ja. Dus verder was ook nog Jan Jaap de Kloet. Die natuurlijk eigenlijk niet in Zandvoort woont. Uh, die heeft een ontheffing gekregen daarvoor voor een jaar. Uh, en dat kan elk jaar gewoon weer aangevraagd worden. Dus, dus eigenlijk dat je in Zandvoort wonen is gewoon eigenlijk een wasse neus. Hoeft niet. Right. Maar uh, het kan elke keer worden aangevraagd... de ontheffing. Nou, er, er zijn ook geen huizen te vinden hier. Nee. Vroeger had je nog gemeentewoningen... die voor de ambtenaren zouden kunnen zijn. Voor de burgemeester. Maar, ja. Ja. Uh, al vijf jaar bakken de vrijwilligers van de Rotary... Uh, bakken ze tulbanden voor het goede doel. En dit jaar was het de bedoeling om het weer te gaan doen... En, en ze wilden met de opbrengst de speelgoedvijver... de lachende kikker ondersteunen. Ja. Maar ja, er was geen sponsoring. Okay. Dat is heel jammer. En dat uh, betekent dus minder steun voor de kinderen die dit hard nodig hebben. En daarom is het alsnog mogelijk om bedrag over te gaan maken. Wij hebben op onze eigen televisiewebsite het banknummer staan. En uh, ze zeggen ook volgend jaar gaat de AHFOS Supermarkt de Haarlem... een nieuwe sponsor worden. En vanaf 2026... Uh, Gaan zij dus alle meel en suiker en al die dingen gaan zij dus betalen? Nou, ik had ook best wel gewoon uh, een paar zakken meel willen geven hoor. Dan, dan, dan gaan bakken, jongens. Ja, zeker. Ik haal wel wat uit de kast op mijn werk. Ja. Het lijkt net of ik iets. Uh, bakken doet. maar, Huppatee. Zeker. Nou goed, Dus over het zand voor ze berichten. Straks uh, is die Jolanda keuze. Ik geloof dat je nog niet helemaal een keuze had gemaakt. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dan heb ik zal toch een leuk plaatje met mijn Zeker. Fountains DC. En de bug. You dead, dying inside, cause I want you yeah. get. Didn't I say I wanted to get? Yeah. Honey, I've changed before you, yeah. 28 years I've come and to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here. And there ain't nothing I need. Yeah. van de muziek. Zeker. Ik heb het over uh, Fountains DC. En het heet uh, Bug. Hier ben ik al even de, de, de zaterdag mooie. Oh ja, die gast is ook nog jarig. Zeker. Die gast uh, van... Uh... Ja, zeker. De clown van IT. Oftewel, Timothy James Curly. Is vandaag jarig. Hij wordt 79. Hij deed uh, de clown. Ja, in uh, de, in de, de film IT van... Uh, uh, Stephen, Stephen King, natuurlijk die hele ja, dramatische uh, gebeurtenis met die clown. Goed, uh, het kan nog andere dingen niet blijven staan Bart, van de geschiedenis. Dat is ook wel een bijzonder verhaal van uh, 1993. Na kort uh, een fel vuurgevecht uh, beveelt uh, secteleider David Koresh dat hij eigenlijk alles in brand wil steken. Het gaat over Waco, Texas. En het begon allemaal met uh, een groot vuurgevecht. En uh, getuigen waren daar en die, die hoorden iets. Waar waren jullie en hoe je je uit weg maakte? Dit is eigenlijk de, de gast die binnen was. Dit was de gast die buiten was. Hoeveel gunshots hoorde je horen? Het was bijna een paar. Ik kon niet echt zeggen hoeveel het was. Maar hij wist het was dat niet normaal was. De tragedie, he zegt dat hij de cult-members niet If Als ze hun eigen business we mind our hebben ze het recht om daar be te zijn. Veel Waco-residents hadden heard van de Branch Davidians before today. Zeker, het was dus uiteindelijk het Bureau of Alcohol, Tobacco en Firearms. Die vonden dat ze daar naar binnen moesten om te kijken of ze daar illegale wapens hadden, explosieven. Het klopte helemaal niet wat daar gebeurde. En ze waren zelf eigenlijk gewoon prima aan het leven daar met deze. David Koresh dat was namelijk de Deviants. Dat was een of andere secte. Uh, uh, en uiteindelijk gingen ze daar naar binnen. Uh, dat lukte eerst zelfs niet. Er werd geschoten. En uiteindelijk is het een beetje onduidelijk of er nou, zeg maar, brand is gesticht van binnenuit. Of door de projectielen die ze naar binnen hebben gegooid. De, door de FBI. Hey, Waar were you en hoe je je your way De tank had een grote hole in de wall. Somebody from upstairs zei, the gebouw is dit is dus de gast die binnen het ervaren en uiteindelijk eruit vandaan kon komen. Dit uh, Trump? Als je die stem zo hoort. Oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk uh, 76 mensen overleden en 28 kinderen raakten daarbij deze brand om het leven. Het is maf. Aan alle kanten werd dit kritisch bekeken. Klopt het wel? Hadden ze het zo moeten aanpakken? En een van de gasten die daar zeg maar stond... want er kwamen veel mensen op af... All sorts of folks that felt moved to come down... to see what was going on at Waco. Timothy McVeigh. It had already, had already, had already... Had already apparently been very concerned... about what had happened at Ruby Ridge. So I just arrived today... Dit is Timothy McPhee. Die stond daar en die was heel kritisch. Was namelijk een gast die uiteindelijk naar Irak was geweest. Een veteraan uit de golfoorlog. Die vond dat dit zo fout was aangepakt dat hij eigenlijk ontevreden was. Dat resulteerde dat hij twee jaar later een bomaanslag deed op de Oklahoma City overheidsgebouw. Daar kwamen nog eens 168 mensen bij om het leven. Dus het ene had wel redelijk gevolgen voor het andere. En uiteindelijk had hij een auto gehuurd vol met explosieven en daarbij het gebouw neergezet. De auto ja, die verdampte bijna gewoon door de explosieven. Maar minuscule dingetjes van die auto... die konden ze achterhalen... en konden ze dus naar een verhuurbedrijf terugbrengen. En uiteindelijk werd die een paar uur laat opgepakt... Eerst voordat hij het feit dat hij geen uh, uh, nummerbord uh, droeg. En later nog een keer voordat hij echt uh, uh, verdachte was. En uiteindelijk is hij echt de dood veroordeeld op uh, 11 juni 2001. Dus het is, ja, het is bizar dat sommige dingen aan elkaar worden geklonken. Ongelooflijk, is, hè? Ja, ja, ja, Timothy ja. McVie, dus in uh, Oklahoma. Goed. Ja. Er is een familie geweest in Ridgely. Het is een dorp in de Amerikaanse staat Tennessee. Die gaat de wereld over met een zelfgemaakte dijk. Ze hadden een dijk om een boerderij uh, heen gezet. En die heeft dus gewoon echt hun huis leeggehouden. Maar die, die, uh, uh, zo, om, op sommige plekken is die echt meters hoog. En uh, ze zeggen ook, ja alles is hier normaal. Hij is al jaren bezig met de bouw van die dijk. Met een techniek die steeds meer is verbeterd. Hij zegt, we doen wat we kunnen om ons huis te redden. En ze hebben een graafmachine ge, ge, uh, gebruikt om de dijk op te bouwen. En soms is hij wel 2,70 meter hoog. Zo. Maar het is echt bijzonder hoe dat is. Ik ga hem wel even delen op Daar ja, uh, ben Facebook. ik wel nieuwsgierig naar die beelden. Een, ja. een dijk, die zou je denken, een dijk van 2,70 meter hoog... die kan ook omvallen. Blijkbaar, ja. ja. En waar komt die dan terecht? Ja, goed. Nou, zover even uh, informatie, dames en heren. Even hier nog een uh, geinig muziekje. White Denon. En die hebben het over... Lydon. Doe het licht maar aan, in deze donkere tijden. Ja, ze moeten even wakker worden, denk ik. even. Zijn we er met z'n allen?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 Dit lieve Little Lydon White Denon. Ze hebben een, uh, een album uit 12. Geen idee of het 12e album is, zou je zomaar denken, natuurlijk. Ja, het is uh, Toepak Leeft op Radio loopt tegen het einde van het radioprogramma. En uh, vandaag in uh, Telegraaf, en uh, niet alleen in Telegraaf, over de hele wereld wordt er over gesproken. Namelijk, het White House is niet meer zo wit. Nou ja, aan de buitenkant, maar aan de binnenkant wordt het meer een golden room. Want namelijk, uh, Trump heeft uh, ja, uh, toch uh, een decorator in de hand genomen om regelmatig allerlei dingen weer van goud te voorzien. Ja. Gouden lijsten hangen er, gouden, ja, gouden gordijnen. Alles moet goud worden. Hij moet het dan wel in overleg doen met de, ja, de conservator... hoe noem je dat, diegene die dat uh, huis bewaakt. Zo van, nou wordt het niet te gek. Maar ja, echt, er zijn zoveel gouden aanwijzingen ook. Onder andere heeft hij dan weer een, een gouden beker gekregen... van de een of andere voetbalwedstrijd. En, uh, het pas geleden heeft hij nog weer aantekeningen aandeken gekregen van uh, Benjamin Netanyahu... Nou, nou, namelijk een uh, gouden pager. Pa pager. Nou, ik zeg Pager. Niks. pager. pager. pager. Is dat je iemand op kan roepen? Oh ja, natuurlijk. De pager, dat verwees natuurlijk naar die aanslag die, uh, die ze hebben gedaan op Hasbollah strijders Die natuurlijk uh, die duizenden pagers, die uh, piepers, die ze toen hebben laten exploderen. En uh, nou, goed, daar heeft hij dus uh, een gouden exemplaar van in zijn, in zijn overal offers staan. Dat is echt helemaal over de top. En uh, de vraag is of straks de muren ook nog van goud worden. Maar hij had pas geleden wel een tapijt... dat vroeger uh, uh, Reagan op de, op de grond had liggen. Heeft hij nog uh, neergelegd. Want hij is wel een grote aanhanger van, uh, van Reagan geweest destijds. De grappenmaker. Oh. Dus wat anders dan hij is. Nou ja, ik vond Reagan wel echt een grappenmaker. Maar dit is echt een hele rare grappenmaker hoor, deze Trump. Maar goed, het is niet hij alles is goud. Hij is gewoon niet grappig. Nee. Nou, heb je wel gehoord trouwens dat ze hem Uit Home Alone willen halen. Zij oh. schijnt in Home Alone. In oh, ja, ja, deel 2, schijnt je ja. even te, voor te komen? Ja, die scène is zo kort, die kan je gewoon weer uitknippen. Ja, ja, maar het is ook wel weer zo natuurlijk: van, uh, waarschijnlijk heeft hij toegezegd... gezegd: van ja, je mag hier wel in dit hotel of zo mag je even komen. Ja. Maar dan wil ik ook op de film of zo. Zo Zeker. zal hij wel gedaan hebben. Ja. Dat is megelemaan, manneke. Hè? Dus, uh, ik heb wel een leuk bericht. Ja. Uh, in het Vlaamse dorp Olen... in de provincie Antwerpen konden inwoners bij een Loterij onder meer de auto van een overleden dorpsgenoot winnen. Want Jeff Thijs, die wilde geen dienst in een ola, maar hij wilde een herinneringsfeest met vrienden, bekenden, familie en dorpsgenoten. En hij had uh, sloklaamkanker en hij heeft dus het uh, feest helemaal georganiseerd. Ja. Nou, hij kreeg wat hij wilde al, dus zijn zus. Groot feest, mooie herinneringen. Er is geen traan gelaten op die gast. Nee, precies. Gelachen, <laughs> gepraat over zijn leven. Er kwamen 180 mensen. Ja. En er stonden allemaal standjes over alles wat hij in zijn leven gedaan had. Ja, Ik vind het heel, heel, heel grappig. Ja. Zo was er een steentje over dans, over de basisschool, waar hij les gaf. Over bierbrouwen en over zijn muzikale passie: accordeon spelen. En iedereen kreeg ook nog een goodie bag en een loodje voor de tombola. <laughs> en uh, alle bezittingen werden daarbij weggegeven. Dus ook schilderijen, een broodmachine, een wasmachine. Ja, ja, ja. ja. En zijn auto. Ik vind het wel heel leuk. Het was een dag van succes. En iedereen kreeg dus ook nog een toepasselijke goodie bag mee naar huis. Ik vind het wel heel leuk, dit. Het is wel grappig. Ja. gewoon een buurtfeest van te maken. Maak er een maken, feest van dat en je. En uiteindelijk zo'n groot reuzenrad. Een groot rad waar je aan kan trekken. Van. En jij hebt de auto. Ja. Oh, hij zit er nog wel in. Op de achterbank ligt hij. Ja. Ja, hij dus ja, ligt nog op de achterbank. Je moet hem nog even eventjes begraven. Ja, helaas. De auto krijg je, maar er zitten nog wat uh, werkzaamheden bij. Ik erbij. vind het wel leuke berichten. Ja, goed. Uh, we hadden nu een Jolande keuze Ik uit. heb er eentje gedaan. Ja, ik ja? hoop dat jij hem leuk vindt. Maar deze Ja, ja dat maakt me niet uit. Het dus is jouw keuze. Raya is, is 32 geworden. Ja. voor ja, eh, mij heb je nog allerlei andere dingen aanstaan. Dus je hebt nog wel twee of drie dingen aanstaan. Dus dan moet ik even wachten nog. Maar goed, Jolande Keuze. En altijd leuk of ik, of ik daar nog iets zinnigs over kan zeggen. Of dat dat echt eh, zelfs ja. nog een leuk plaatje is. Dat zou ook nog dat kunnen. Dat is de, maar de vraag, hè? Nee, dat is niet Castle nee. van, hoe heet ze Freya Riding. Ja. En ze is een Engelse zangeres. En ze is uh, 31 geworden vandaag. Oké. Okay, dus ik ben, ga helemaal met mijn tijd mee. He. Ik nou, zeg maar. Helemaal hip, zeg maar. Het, ja. het, het stemgeluid. Oh, dat is het achteruit. Je zingen. vind ik wel vermoeiend. Maar goed, het okay. doet ook denken aan, aan deze dame natuurlijk. Florence en de machine hebben natuurlijk ook zo'n beetje zo'n keelgeluid eigenlijk. Als het goed is. Ja. dat is Ja, ja hetzelfde geluid. I know I can count on you. Maar goed, het is wel wel grappig, het is wel eigenwijs zo. Het is Toebak Leeftijd Radio en we kijken naar de wereld wat er allemaal speelt. En onder andere dingen die spelen is natuurlijk, ja, ja, de voorjaarsnota, waar gaan we ja. naartoe? Dat is natuurlijk de vraag. En uh, de voorjaarsnota is gebaseerd op oude cijfers, dat is het verhaal wat ik de hele tijd hoor. En dat is, uh, later moet het weer bijgesteld worden. Maar uh, goed, heel veel mensen zeggen, het is allemaal wel leuk. Maar goed, uh, 62% is toch wel dat het uh, teleurstellend is, de voorjaarsnota. En dat er zoveel geld wordt bezuinigd op het milieu. Op het klimaat. En ook op het onderwijs. Terwijl ook in de telegraafverlaag te lezen is dat de, de... noem je dat? De Nederlandse taal afneemt. Ja. En dat is natuurlijk ook niet helemaal prettig. Ja. Daar zou ik iets aan moeten doen. En uh, het is allemaal wel leuk. Zoals die, uh, ik weet het ook die de, de Lely-lijn. zeiden dus ze ook, ja, die Lely-lijn wordt ook al bezuinigd. Ook iets van 600 miljoen of zo. Weet ik van wat ja. dragen allemaal. En er maar zegt ook iemand van... Die... Ik woon, ik woon in het slechts bereikbaar gebied. Ja, en, en dan moet ik weer uh, heel veel reizen. Dan denk ik, ja, hoe kom je daar dan? Ben, ben ja. je daar gedwongen daar te gaan wonen, denk ik? Dan. Ja. ja. Dus dat zijn ook wel voor die vragen die gedaan worden. Goed, wat zit ja. jij te luisteren? Ja, het is vandaag de landelijke dag tegen pesten. Dus ieder jaar wordt dat op 19 april wordt dat, uh, uh, wordt dat gedaan om, om pesten te bestrijden. En bewustwording te vergroten. En uh, het gaat er gewoon om van, uh, maak zelf het verschil. weet je? Als jij uh, ziet dat iemand gepest wordt... Kom voor iemand op. maar Mensen zijn dan weer bang voor een eigen hachje, hè? Dat denk ik wel, ja. Maar uh, je kan best wel zeggen van uh, na de hand die persoon anders apart nemen. En zegt van, waarom zei je dat nou? Dan, snap je niet dat dat een beetje uh, echt een rotopmerking is? Dus uh, nou ja, de pester ja. en de meelopers stoppen pas echt... Dat... als zij geen aandacht meer krijgen van de groep. Dus, uh, dus dat is belangrijk. Want ja, dus het staat is moeilijk om zoiets aan te pakken. Het lijkt wel echt ijselijk moeilijk. Maar ik zit zelf en denk misschien moet iedereen een keer een pester worden. Dat iedereen, gewoon, echt iedereen in de klas gewoon een keer in een les gewoon gepest wordt. Dat je iedereen in de klas dat iedereen even ervaart hoe het is. Want ik wil iedereen door oh, te zeggen van... Worden, ja, gewoon, je, ja, dat iedereen ervaart hoe het is, maar ook om een pester te zijn. Ook om dat, die macht even te voelen, weet je. Niet alleen maar zeggen, nee, ja. dat moet je niet doen. Nee, je moet het ook even beleven. En dan kan je er misschien wat meer over zeggen. Dat is een beetje een toneelstukje. Maar goed, dan wordt het natuurlijk buiten de klaslokaal... ...wordt het weer extra gepest om te compenseren. Dat zou je ja, kunnen natuurlijk. Maar nou, er is onderzoek gedaan en blijkt dat pesten in tien seconden stopt... ...als omstanders ingrijpen ja? in, uh, in de situaties. Ja. Dus het kost maar tien seconden, hè? Ja, ja oké. Okay. Maar uh, wanneer ervaar je het als pesten? Of uh, wanneer ervaar je het als gewoon een uh, stomme opmerking? Ja, maar ook, het is ook belangrijk dat je uh, praat met degene die gepest wordt. Oké, okay, dat, dat, dat je steun uitspreekt. Want ja, de mensen voelen zich alleen... Okay. in steek gelaten. En dan, uh, en dan uh, als je met hem praat... en dan ziet hoe verdrietig ze er misschien voor worden. Oh, kan ga je op dat een moment... Een beetje? Zoiets. Daar ja. Ja. krijg ik ook een beetje rillingen van. Ben jij oké? Okay? Ja, ben dat je oké. Okay. Oh, kijk, hij wordt gesteund door een andere loser. Oh, ja, ja, ja, ja. het oh. ja, is, is moeilijke nee. materie. Het is gewoon ja. echt... Uh, hoe kan je ja, iemand er doorheen Ik denk gewoon, iedereen pest. Iedereen moet een keer gepest worden. Gewoon een hele les. Zoiets. Dan weet je hoe het is. Goed, ja. even laatste plaatjes voor uh, tien uur. Is hier. Het weet ons altijd weer verbaasd met nieuwe muziek van de Black Keys. Weet je wel, die hebben ooit op het plafond gedanst. Zoveel Gold on the Ceiling. Dat is een plaat van hem. Dat was niet iets met dansen. Dat was voor Lionel Richie. Was dat. Nou wel, dit valt ik wel weer mee natuurlijk ook, hè. Laatste plaats van de Ohio Players album van uh, The Black Keys natuurlijk Baby Girl. Oh. Ja, schat hoorschijn. Goed, dus uh, Toepak leeft loopt tegen het einde van de rijbegaan. We kunnen nog melden, Zoals. Van... Nou ja, dus, er zijn paasraces hier in het dorp, hè. Oké. Okay. En uh, van 18 april tot en met 20 april. En uh, je, je kan dus echt uh, zien dat, uh, dat er allemaal Porsches en BMW's over het circuit scheuren tijdens het weekend. En... Uh, Westfield staat er ook bij. Ik ken die auto niet. En uh, dankzij aanwezige springkussens en activiteiten waar kinderen zijn... is het jaarlijks een uh, populair uitje. Ik weet ook niet of je echt entree moet betalen. Ik denk het haast wel. En uh, er is ook uh, tweede paasdag is er, uh, op het uh, Badhuisplein. Dus uh, bij de rotonde daar is er ook nog een soort uh, markt. Oké. Okay. Met kraampjes en al die dingen meer. Dus uh, hopelijk werkt het weer een beetje mee. Dat dus dan uh, kun zijn. je nog een beetje lekker genieten van alles. Ja. Ja, nee, dan, we hebben drie dagen dit weekend, dus ja. dat is wel fijn. Kan je ja, moeten zo de eieren verstoppen. Doen. Jij gaat je dochters verjaardag vieren. Zeker. Ga je eieren verstoppen? Voor ja zeker ik ga de eieren verstoppen. <laughs> ik heb genoeg kinderen nu. Goed, ja. dit was Soepelkleef. Later. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.